11 Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verlies in jaren geleden. De Dow Jones sloot met een verlies van bijna 1200 punten. De grootste daling sinds 2008. De AEX in Amsterdam is inmiddels alle koerswinst van de afgelopen maand kwijt. De daling heeft te maken met de angst voor inflatie en renteverhogingen in de VS. Ook in Europa zal de rente, naar verwachting, weer stijgen.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 Volgens hem zijn huizen te groot en zijn er te veel trappen. Vanwege bezuinigingen zijn bijna alle verzorgingshuizen in Nederland opgedoekt. Volgens de bouwadviseur moeten daarom naoorlogse woonwijken worden omgebouwd tot wijken die ouderenvriendelijk zijn. Het weer, opklaringen bij 1 tot 5 graden vorst. Morgen is het vrij zonnig, behalve in het zuiden waar meer bewolking is. Het wordt tussen 0 en 3 graden. De dagen daarna rustig winterweer met s'nachts matige vorst met lokaal min 7 graden. Dit was het. Hè. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur.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 Thank you. Mijn einde komt, zal toch mijn ziel een loflied blijven zingen? Tienduizend jaren tot in één.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 Toen u zich gaf, orven en alleen. Als een roos, geplukt en weggegooid. Nam u de straat en dacht aan mij meer dan.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 Ziel vindt rust, want in de stormen Volgenade, uw sterke hand die houdt mij vast en als mijn voeten zou